Uur. Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Veel mensen zullen alsnog te maken krijgen met energiearmoede. Het prijsplafond voor energie helpt voor de laagste inkomens nauwelijks. Dat heeft een onderzoeksbureau berekend. Het kabinet komt vanaf november met een maximaal bedrag voor elektriciteit en gas. Maar dat is dus vooral gunstig voor mensen die veel verdienen, zegt deze onderzoeker. Omdat uh, eigenlijk de, de hoogste inkomens uh, ook een hoger verbruik hebben. Hè. Die hebben grotere meer woningen, meer gasverbruik, vaak meer apparatuur, elektrische auto's, noem het maar op. Dus zij maken eigenlijk bij zeggen, meer optimaal gebruik van dat plafond... en zitten ook vaker over dat plafond, waardoor zij ook meer compensatie krijgen in absolute zin. En uh, ja, arme huishoudens zitten vaak al onder dat plafond... waardoor ze dus ook in, in, in, ja, in euro's minder compensatie krijgen. Het prijsplafond is niet helemaal voor niets. Zonder die maatregel zouden bijna 9 op de 10 huishoudens... met een laag inkomen met energiearmoede te maken krijgen... Het aantal mensen dat moet wachten op langdurige zorg is harder gestegen dan ooit. In augustus waren er 23.500 wachtenden, bijna 2000 meer dan een maand daarvoor. Het gaat vooral om zorg in verpleeghuizen en in de gehandicapte zorg. Schiphol schrapt tot begin volgend jaar duizenden vluchten. Door het personeelstekort kan de luchthaven de veiligheid niet meer garanderen. Niet alleen vakantiegangers zijn niet blij, ook KLM is boos. Van alle luchtvaartmaatschappijen vliegt die het meest op Schiphol. En de brandweer in Rotterdam heeft iets nieuws. Ze gaan met een onderwaterdrone zoeken naar mensen die in het water belanden. Zonder die drone uh, moet je afgaan van getuigen. van nou, hier hebben we ongeveer iemand onder water zien gaan. En met behulp van de onderwaterdrone kunnen we een groot gebied in een veel snellere tijd afscannen. En zien we ja, personen onder water. In plaats van dat we ze uh, lukraak op de, op, de, op de tas moeten gaan zoeken. De afgelopen zomer ging het nog goed mis in Rotterdam. Toen Kap zeiste een watertaxi na een botsing met een rondvaartboot. De passagiers kwamen met de schrik vrij, maar het had heel anders kunnen aflopen. En dan nog het weer, hier en daar een bui. Vanavond klaart het weer op. Morgen een droge en zonnige dag, dan een graad of 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland vooral nog vertraging op deze wegen. Op de A5 naar Amsterdam, tussen knopend Raasdorp en aansluiting met de A10, 5 kilometer en een kwartier vertraging. A9 richting Alkmaar tussen de Bijlmermeer en Aalsmeer ook een kwartier vertraging. Op de A10, de A10 Zuid richting de A10 West staat tussen Watergaasmeer en Slotenvaart 8 kilometer. De vertraging is een kwartier. Op de A10 Zuid richting de A10 Noord tussen de Centrum en Landsmeer 10 kilometer en een kwartier oponthoud. En de N202, de weg Amsterdam richting IJmuiden tussen de Afritspaardam en de aansluiting met de A22 5 kilometer en een half uur vertraging.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 You sing, there can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game It's easy Deden ze deden er nog... She can buy, buy me love. Er ook nog tussendoor van de Beatles. All you need is love. Moest weer eventjes denk ik... weer even met de neus op de feiten gedrukt worden... dat we wat liever weer voor elkaar moeten zijn. En dan niet denken aan... dat programma van die ene man... op televisie die dan koppels... probeert bij elkaar te brengen. Zo werkt dat ook niet. Zandvoort draait door de Beatles dus... met All you need is love. We gaan verder met Carly Simon... En als je goed luistert dan weet je waar Somjeu de mosterd haalt. Too late And suddenly lingering on Het verhaal van deze IJslandse band is te vinden op de website van Alternative FM. Dat is het programma wat hier nakomt met 3 voor 12 Noord-Holland. Alleen dit komt niet uit Noord-Holland. Dit komt uit IJsland. Je hebt afgelopen dinsdag in de nog Kandoval Show. Jaapie's kutnummer. Dit kunnen horen. worden. hier met Lederon. We gaan gewoon vrolijk verder. En dit is een band... Uit Amsterdam, vanavond uh, in datzelfde alternative FM hoor je de nieuwe single. En dit is van alweer een tijdje terug. En als je denkt, hé, hey, dit komt maar bekend voor, nou geef ik je zo dadelijk wel het antwoord. Het heeft, uh, dit nummer heet Love Can Take Your Places en Is Van Lemon We'll be Een hele grote hit hadden ze in 1991 en dat was uh, dit nummer: De Stereo MC's met Connected. Daarvoor hoorde je Lemon and Love Can Take Your Places. Dat is eigenlijk een beetje gebaseerd op uh, dit werk uh, van uh, de Stereo MC's: Wat bestaat uit uh, Rob Birch en Cath Coffee. En die Cath Coffee is op die nieuwe single van uh, Lemon uh, te horen. Vanavond tussen 7 en 10 te horen in alternatieve FM eigenlijk heet het 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf, jongens. Dus dat bij deze maar. Even onze afkomst niet verlogen. En dat doen we met deze hele mooie van Helene met Duinen.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 En het klein, ik zie dat alles eindigt De zomer is bijna voorbij, maar dit was er toch wel eentje... die je op een uh, warme zomerdag uh, eigenlijk wel een beetje kan horen. Elena was dat met de Duinen, een Nederlandstalig nummer... wat uh, ja, in mijn mailbox uh, terecht uh, is uh, gekomen. En daar doe je dan wat mee. En dat is uh, denk ik ook uh, misschien wel het uh, verstandige... als je dit soort uh, dingen uh, beter kunt laten horen. En buiten dat, het is herfst geworden, uh, volgens de kalender dan... Volgens de meteorologen was dat al het uh, geval. Uh, maar nu uh, begint het dan toch echt. Uh, en krijg je nog uh, komende zaterdag nog een bak water. Eigenlijk in de, de nacht van vrijdag op zaterdag. hoor. Dus uh, wellicht zal je er niet al te veel van merken. En als we het dan toch over de vergankelijkheid hebben van de jagertijden. En de metafoor die daarin is uh, gebruikt. Dan kom je eigenlijk een beetje uit bij dit uh, mooie nummer van Chris Ria. Nooit echt een hit geweest. Maar wel welvuldig gedraaid op de Nederlandse radio's. Looking for the summer tot aan... De hoogtepunten van het nieuws van half zeven. En van mij betreft sla die maar gewoon over. Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op Schiphol worden de komende maanden nog eens duizenden vluchten geschrapt. Het betekent dat er wekelijks zo'n 50.000 passagiers minder kunnen vertrekken... in vergelijking met voor corona. Na Essent en Vattenfall heeft ook energiebedrijf Eneco... de tariefsverhoging uitgesteld die op 1 oktober zou ingaan. Het gebeurt na een oproep van toezichthouder ACM... die zei dat de bedrijven de verhoging te laat hadden gecommuniceerd. En de Britse koningin Elizabeth is begin deze maand overleden door ouderdom, blijkt uit de overlijdensakte. Prinses Anne, de enige dochter van de vorstin, heeft het document ondertekend. Het weer 14 of 15 graden, vannacht opklaringen en opnieuw mist, morgen een graad of 16. Hey <laughs> Simple Minds met Let There Be Love. Daarvoor hoorde je Alison Moyet met uh, Natuurlijk Love Resurrection. Um, even een stapje terug, maar denk ik uh, doen. En dat uh, doet Stevie niks eigenlijk ook. Walks merrily down the street with the blue pool way down low. Ain't no sign but the sign of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? one busts the dust Dat was Queen met Another One Bites The Dust. En ik kan me nog herinneren van een verhaal van een van mijn radio-collega's Die is gewoon spontaan opgestaan en gezegd... Joh, lekker, lekker verder gaan Freddie Mercury, maar ik vind er geen hol aan. Dus die is gewoon tijdens een optreden weggelopen bij het optreden van Queen. En Freddie Mercury keek: wat is dat nou voor een gast? Maar hij is gewoon vertrokken. Dus, maar oké, okay, dit is Another One Bites The Dust. ...is een uh, genummer wat uh, geschreven is door John Beacon. Dat is een van de weinige nummers trouwens. En uh, de basloop is denk ik daar wel het uh, grote voorbeeld uh, daarvan. Daarvoor hoorde je Stevie Nicks met Stand Back. Uh, straks gaan we praten in het uh, volgende uur... ...in 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf met Dylan van. Wie is dat? Dat is de, de man van Low Addicts. Want hij had uh, samen met zijn uh, twee dames van... Uh, ...twee dame-bandleden... Een release afgelopen zaterdag in Patronaat van het album Evolver. De meeste mensen die denken, hey, dit klinkt mij bekend in de orde. Want uh, tijdens Raceradio en dan met name op het moment dat ik uh, het roer had op zondag... heb ik dit nummer vaak laten horen in de aanloop naar dat album Evolver. Straks om half acht een telefonisch interview. En dit is dat bewuste nummer, Hide and Seek... wat ik op die zondag van de Duitse Grand Prix... Een aantal malen heb laten horen. Hide and seek van Low Edict. Tot aan het nieuws van 7 uur. Het NOS-nieuws van 7.